Van 8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is geïrriteerd over berichten dat er een onderzoek naar hem loopt om vast te stellen of hij de rechtsgang heeft belemmerd. Trump benadrukt dat hij dat niet heeft gedaan en noemt het onderzoek leugenachtig en een heksenjacht. De Washington Post schreef dat het onderzoek naar mogelijke inmenging van de Russen wordt uitgebreid met onderzoek naar belemmering van de rechtsgang. Speciaal aanklager Mueller zou onderzoeken of het ontslag van FBI-directeur Comey een bewuste poging van de Amerikaanse president was om het onderzoek te frustreren. Onder moslims in de Duitse stad Keulen bestaat oneenigheid over een grote demonstratie tegen terreur. Zaterdag willen 10.000 moslims de straat op gaan om te demonstreren tegen terrorisme. De organisatie wil duidelijk maken dat islamitische terroristen niet worden gesteund door de moslimgemeenschap. Sommige moslimorganisaties weigeren mee te doen. Ze vinden een demonstratie tekort door de bocht en slecht gepland vanwege de ramadan. De Amerikaanse student die ruim een jaar is vastgehouden door Noord-Korea... heeft ernstige hersenschade opgelopen. De student van 22 ligt nu in coma in een ziekenhuis in Amerika. Hij werd vorig jaar opgepakt toen hij als toerist in Noord-Korea was. Hij zou een vlag hebben gestolen en werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Maar deze week werd hij plotseling vrijgelaten om medische redenen. Het Noord-Koreaanse regime zegt dat de coma is veroorzaakt... door de ziekte botulisme en het slikken van een slaappil. In de Duitse biefstuk en rundertartaar van supermarktketen Hoogvliet is de ziekmakende bacterie E. coli gevonden. Ook wel bekend als de poepbacterie. De supermarkt heeft het vlees uit voorzorg uit de schappen gehaald en vraagt de klanten om het vlees niet op te eten. E. coli kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand. Het weer dan nog, in het westen nog even zonnig. In de oostelijke helft van het land kans op buien en onweer. Morgen, vooral landinwaarts, nog een enkele bui en een stuk frisser met 17 tot 21 graden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM.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 of your life Didn't know what's real and forget about Kom bij deze Alternative FM en natuurlijk hebben we weer twee uh, uur non-stop muziek achter de rug. Uh, ZFM in de avond, zes minuten over acht inmiddels uh, geworden hier bij ZFM's antwoord in het programma Alternative FM. En we begonnen met de Aspen Games uit Zwolle. Long Way Down is een van uh, de singles die ze, uh, van uh, het laatste ja, werk wat ze hebben uitgebracht. En dat werk, dat heette... Silent Closure, daar is deze track op terug te vinden. En wil je ze nog gaan treffen dit, ja, de komende tijd... dan kun je ze treffen op het Page Festival of het Paasje Festival. Dat weet ik eigenlijk niet hoe je het uit moet spreken. Maar het is in ieder geval wel een stadskanaal. En dat wordt aangegeven in Drenthe. Terwijl ik toch altijd geleerd heb op school dat het in de provincie Groningen ligt. Maar goed, eh, 1 en 2 juli, dan eh, is dat festival en daar treden zij op. Vraag me niet welke dag dat is. Maar ze zullen dat, uh, ze zullen dat uh, wel duidelijk uh, melden op hun eigen Facebookpagina. Waar het uh, een en ander op uh, te vinden is. Nou, vanavond hebben wij live muziek. Jawel, we hebben een Utrechtse band uh, weten te strikken. Tenminste, nou ja, het, uh, het, was natuurlijk, uh, het kwam uh, gewoon heel mooi uit. Zij hadden een nieuwe single. Die hebben we hier ook al een paar keer gedraaid. Speechless heet de single. En de band heet Gifter. Dus dat gaan we straks allemaal doen. Vijf nummers worden gespeeld. Dat doen we in één blokje van twee. En één blokje van drie. Dat betekent dus dat je gewoon rond tien voor half negen zo'n beetje ja, de radio echt moet klaarstaan. Als je een fan bent van deze band. En dan hebben we in het volgende uur zelfs nog drie nummers. Dus dat sowieso. En we gaan natuurlijk ook... Met die jongens praten, want ja, uh, het komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht uh, vallen, denk ik dan. Uh, het is niet de enige Utrechtse bijdrage die we hier hebben vanavond. Nee, want uh, Panday, en dat moeten die jongens ook nog wel wat zeggen... want uh, zij hebben in uh, 3 voor 12 Club Utrecht nog uh, onderdeel uitgemaakt van een totaalprogramma... en daar was Panday ook uh, in te vinden. Dat zijn eigenlijk de erfgenamen van een andere band, Capgrass. En Cupgrass was met Sophie Platenkamp, maar die is tegenwoordig weer heel bekend met Verline. Komt trouwens ook voorbij. Dus dat kan ik je dan in ieder geval vertellen. Um, het wordt ook tijd weer eventjes wat voor wat steviger materiaal. Want ja, er werd altijd even aan mij gevraagd. Ja, het is een beetje slap allemaal. Nou, ik denk het niet hoor. Eerlijk gezegd. Het is teasende naal met Hyde en ziek. En dat is dus weer een beetje pittig. Nou, dit is hem dus. Uh, de nieuwe single die we vorige week nog niet uh, konden draaien. Uh, dat had uh, te maken omdat ze de clip natuurlijk presenteerde in de OT301. Dat is een een of ander duister tentje ergens aan de overtoom in Amsterdam. Uh, het schijnt dat, dat het een, uh, een kraakpand is. Dus wat dat gaat, uh, denk ik, nou het zal wel. Uh, maar Alaska Pollock deed dat. En ze hadden ook Banner bij zich. Dat is uh, een andere uh, singer-songwriter die een beetje stevige... Uh, uh, materiaal maakt. Uh, en daar hebben ze dus Read Between The Lines uh, het levenslicht laten zien. En nu uh, is hij te horen hier in de uitzending. En ik neem aan dat ook weer het werk, uh, het geluidswerk weer verricht is door Julian Silke. Want dat uh, lijkt mij zo, uh, eerlijk gezegd. Ik, uh, ik heb daar een beetje een, uh, een, een neus uh, voor. Het, het zal mij niks verbazen als hij daar iets mee te maken heeft. Daarvoor hoorde je Teas in Denio met hide en seek, uh, bracht de tijd op. 17 minuten over achter En uh, ik ga eens even uh, kijken achter mij of, uh, of er al iets uh, uh, mogelijk is aan de techneut. Ja, hè? Dat, dat, dat is dus dat mogelijk. Dan uh, ga ik ook even naar de voorkant uh, kijken waar uh, drie heren staan. Uh, die zwaaien terug, maar uh, dat is wel heel erg leuk dat ze zwaaien. Maar nu is nog uh, de vraag uh, van, zijn jullie er ook uh, klaar voor? Want um, ik uh, richt mij even tot uh, Danny, want... Uh, Wacht even, hoor, moet ik eerst even. Ben er? Banner? Ja? Bijna klaar. Ja, bijna klaar. Is, is, sta, sta, staan de jongens op of niet? Oh jee, holy, holy Moses. Nou, uh, dan ga ik nog eventjes. Uh, dan ga ik nog eventjes uh, gewoon nog even de boel uh, aan elkaar praten. Uh, nou, het is uh, dus uh, een, een band uh, die um, een paar weken geleden gespeeld heeft uh, in de 3 voor 12 dB's in Utrecht. Hè? De decibellen uh, om veel geluid te maken. Uh, Eén van de bands, nou, die gaan we straks uh, ook nog uh, in deze uitzending terug horen, dat is Panday. Uh, die hadden daar ook uh, nog iets, denk ik, te vieren, want hun EP werd daar uh, gereleased. Uh, nou, uh, Vier Tracks, Teltie en Suze Juicer. dat is uh, eigenlijk uh, het vooruitgegoven dingetje. Nu uh, ga ik weer eens eventjes uh, kijken of het uh, allemaal lukt. Ik ga weer eens eventjes een uh, schuifje openzetten. En... Hey. Ja, ja, hey. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik hoor wow. het. Ja, ik hoor, ik hoor Denny nu. Um, en jullie waren daar ook op dat... Uh, op dat uh... ja. ja, wij waren er ook bij. Ja, ja um, nu hebben jullie... Uh, nu uh, is het zo dat jullie singles alleen maar singles uitbrengen... of hebben jullie ook echt een EP of een album al uitgebracht? Uh, in het verleden wel. We ja. hebben voorheen best wel alternatieve muziek gemaakt. Toen maakten we best wel postrock achtige ja. indie. En uh, daar hebben we een album van uitgebracht en een EP. Ja. En sinds een jaar nu zijn we echt bezig met singles uitbrengen en echt uh, popmuziek maken. En echt popmuziek maken? Ja, maar, ja. ja, gewoon popstructuren met wel, wel een, een, een rauw randje uh, normaliter, Maar het, het is wel anders geworden. Mm -hmm. En uh, uh, in die vorm hebben we, nog niet echt, hebben we nog geen EP's of CD's of vinyl uit. Mm -hmm. Dat willen we natuurlijk wel, maar ja. dat, dat is er nog niet, nee. nee. Oké, okay, dat, dat is één kant van het verhaal. Uh, het is wel goed te horen dat jullie dus wel serieus nadenken over uh, meer materiaal. Want uh, daar worden wij ook uh, natuurlijk uh, blij van als, uh, ja. uh, als radiostation. Want uh, ik bedoel, ja, uh, als het uh, steeds een druppelsgewijs singeltje steeds, uh, uitkomt... Ja, dan, uh, dan kan het dus een maand of twee weer duren voordat de volgende weer uh, uh, komt. Ja, precies. Uh, ja. Uh, um, ik, als ik even naar het tourschema kijk... Uh, Come Out and Play Festival in Oost. Daar hebben jullie ook gespeeld. Ja, klopt ja. Dat ja. was de eerste van de reeks. Ja, en het leuke is, er staat ook hier vanavond op het lijstje een band die ook daar iets mee te maken heeft. Penelope. Zeg je dat oh. wat? Ja, dat is een beetje een stevige yeah. band is dat. Ja. Die staat ook op deze playlist van vanavond. Maar okay. die heeft daar ook iets mee met dat Come Out and Play Festival. Dus ja, die hebben iets met Os, hè? Toch? Daar komt ja. uh, oorspronkelijk de moeder van uh, Vicky van Zijl vandaan. Dus uh, die, die heeft daar, uh, dat is uh, de reden waarom. Okay. En die heeft ook bemoeienis met dat festival. Als ik, het, als ik goed geïnformeerd ben. Dus het verbaast me ook niks <laughs> dat, dat daar ook Penelope staat. Uh, jullie uh, hebben ook een, zie ik eventjes gauw. Gewerkt met Martijn Groeneveld van de Mailman Studio. Jazeker. Ja. Ja, dat is wel een autoriteit, ja. vind ik. Vinden wij ook. Ja. Nee, dat, uh, dat hebben we gedaan. En het was echt uh, heel erg bijzonder om dat te, te mogen ervaren. En mm. daarmee uh, daar aan onze nummers te schuiven. En uiteindelijk die nummers ook op te nemen. En, uh, en zoals uh, een paar weken terug uit te brengen. Ja. Ja. Uh, nu kijk ik even op de website. Ik tel drie heren, maar op de foto of op de website staan er vier. Maar <laughs> ja. is die vierde gebleven? <laughs> uh, nou, die vierde, die is er wel. Maar ja. die is er vandaag niet bij. Die ja. uh, uh, akoestische dingen doen we vaak met z'n drietjes. Dat, uh, okay. dat is gewoon net zo, net zo makkelijk en net zo leuk. En als we dan elektrisch spelen, dan zijn we gewoon met z'n vieren. Ja. Uh, volledig drumstel, uh, harde, harde elektrische gitaar erbij. Ja. En, en, uh, en nu dus niet. Dus, dus vandaar dat, dat, dat er één iemand ontbreekt hier. Dat is duidelijk. Plaatje. En wie is de ontbrekende schakel als het gaat om, <laughs> <laughs> om het echte stevige werk? Uh, dat is Nick van Uden. Dat is onze leadgitarist. Aha, dat is ja. hem. Ja, ik uh, zie hem ook staan. Ik, uh, ik uh, kan drie ontwaren. En uh, de man met pet. En een klein, vlassig baardje een snorretje die ontbreekt. Dus, uh, ja, dat, dat is toch goed. wel het mysterieuze bandlid. Ja, Oké, okay, dat maakt niet uit. Ja. Uh, we, hebben, uh, ja, we hebben gezegd uh, dat we tien blokjes uh, zouden doen. En, uh, dus het eerste blokje is van twee. Dus dat gaan we nu doen. Uh, dan wil ik graag aan je vragen, welke twee nummers gaan jullie spelen? Uh, we gaan nu eerst Livedal Behind spelen. Dat is een uh, single die hebben we uitgebracht... Uh, nog voordat we gingen samenwerken met Martijn. Ja. Dus dat is echt uh, een beetje van onze oudere periode. Maar uh, dat was ook het eerste nummer wat de akoestisch speelde ooit. Ja. Uh, je kunt begrijpen dat als je postrock maakt, dat je dan niet als eerste gelijk denkt: oh, leuk, laten we een huiskamerconcert doen. Ja. Uh, dat is heel erg uh, langzaam gegaan. Op een gegeven moment hadden we dus een sessie in een oude fabriek. Ja. En dan hebben we dit nummer akoestisch gespeeld. En dat was eigenlijk de, de primeur toen de tijd. En dat is ja. alweer weer denk ik twee jaar geleden of zo. Ja. En uh, dat, dat nummer is liever behind. Leave it all behind. Nou, laten we hem nou horen. Sometimes I believe, sometimes I don't, don't have any secrets. Never turn the insides out. I used to be sure, but escape from the silence. I was always wondering what will happen if I leave it all behind. Oh grow or lay Come, I fall down Without a reason I'm sure we'll own Het is ook echt... Uh, gooit maar in de kosmos. Uh, Zo'n uh, zo uh, nummer is het ook wel, eerlijk gezegd. Hè? Uh, gewoon niet achterom kijken. En, uh... ja. Ja, ja. Eigenlijk zeker. wel. Ja. Um, een tweede nummer. tweede nummer, dat is Falling Down. Dat Ho is onze vorige single. Helemaal goed. Het is vrij recent. Pfft. Thing until it's all done. Stop fighting the facts on your own. We're running in circles for too long. We're all under the same sun. Holding until it's all done. Stop fighting the facts on your own. I've been falling down, falling down for too long. Overcome all your flaws. Turn around all your sorrows Come along with us, son Remember that you've won Overwhelmed but overcome Een nummer met bezieling, jongens, eerlijk gezegd. Ja, eerlijk waar. Uh, uh, falling down, het is wel eens uh, genoeg als je <laughs> steeds maar op je platte gezicht gaat. En uh, kom op, uh, jongens. Uh, dat, dat, dat ja, zit, er zit ik, een hele duidelijke positieve ondertoon in. Ja, zeker. En uh, dat ja. uh, vond ik, uh, ik, ik... Ik kreeg echt een uh, <laughs> goed gevoel erbij. Ja, dus, ah, dat is mooi. Ja. ja. ja dus, uh, dus uh, Nou, We gaan het straks nog in de tweede uur nog dunnetjes overdoen met uh, materiaal. Maar... Uh, dat is eigenlijk meer voor de muziek. Dus ik uh, daag jullie uit om naar deze drie microfoons te komen. Want dat zijn okay. de praatmicrofoons. En tot die tijd ga ik eerst nog even een uh, stukje muziek uh, draaien. En dan uh, mogen jullie daar even aanschuiven. Uh, dus dat uh, zou ik wel heel erg leuk vinden. Helemaal top. Goed, dat waren ze eventjes uh, live. Maar zo dadelijk gaan we ook even met de band uh, praten. Dus uh, dat sowieso. Ik zei net, uh, Sophie Platenkamp was uh, een van de dames uh, van... Uh, en eigenlijk de frontvrouw van Cupgrass. Maar die band... Die is dus opgegaan in Panday. Uh, maar goed, uh, Sophie Platenkamp uh, zelf is van oorsprong... toch een beetje iemand die ook Nederlandstalige liedjes heeft uh, geschreven. Onder Sophie Verline heeft ze dat uh, gedaan. En heeft ze dat ook nog geprobeerd te laten zien... in de beste singer-songwriter van Nederland uh, bij Giel Beelen. Uh, maar het uh, bloed kruipt toch niet waar het gaan kan. En uiteindelijk heeft ze een band uh, in elkaar gezet... met een aantal mensen eromheen... En is de naam Verline ineens uh, geboren? En sinds de start van de band uh, bezig is, hebben wij uh, twee nummers al uh, gedraaid. Uh, nou ja, sowieso één nummer staakt. En het tweede nummer, Naar de Maan, die staat al wekenlang op onze uh, lijstje om gespeeld te worden. Zo ook nu weer. Hier is hij dus weer, Naar de Maan van oh. Verlene. Als ik bang ben, kruip ik weg, kruip ik weg Bang, je schreeuwt maar hoor je wat je zegt, wat je zegt Start En dat was het. Uh, Veline was dat dis. Uh, met uh, Naar de Maan. <coughs> en inmiddels is één van de bandleden nog even vers water aan het tappen. En de <laughs> anderen zitten er nog. Frans en Jurry, die, die, die, die zitten aan tafel. Uh, nou, was het wel leuk in de aanloop eventjes hier naartoe. Dan dus zit je nog te wachten tot, tot er één van de bandleden, was jij Frans uh, die nog moest komen. Zeker ja. Had je het verkeerd tegen of zo of, uh? Uh, Ja, ik kon het niet helemaal vinden. Oh. Ik uh, vertrouw iets te veel op online diensten als uh, Google Maps ja? en die stuurde <laughs> mij uh, totaal de verkeerde kant op. Ja. Dus je kwam ergens uit in het centrum van Zandvoort. Ja, ja ja ja. Gelukkig was het bij een kilometer hier ah, vandaag, okay. maar, ja, dus uh, Dat, dat uh, dus dat viel nog wel mee. Ja. Maar dan zit ik op het muurtje en ineens hoor ik geschuivel achter me en dan is er iemand die de hond achteruit uh, laat en dan zit ineens, ja, met uh, burgemeester Niek Meijer hemzelf uh, te praten, ja, incognito. En Frans die uh, zet zijn ze auto neer. Ik zeg, nou, tegen, tegen, tegen, tegen de burgemeester, ja. nou moet je op gaan letten, <laughs> want uh, nou ja, het, het geschiedde dus ook op een wit kruis... En Marcus van Dome heeft al ervaringen met Witte Kruis hier voor de, voor de studio. Dus <lacht> ik zeg, ja Frans, dat lijkt me nou niet zo slim om dat te doen. Ja. En, want de, de hoofd van de handhaving staat naast me. En <lacht> dus, dus Frans had ook al kennis gemaakt met onze burgemeester van dit dorp. Dus uh, ja, en dat, wat, uh, dat was wel een even. hele leuke introductie ja, uh, ja. hier uh, bij ons in de studio. Ik ja. al even terecht geweest <lacht> door de burgemeester. <lacht> ja, ja. <lacht> goed, uh, maar goed. Uh, Danny is er inmiddels ook. Um, ja, want de band uh, Gifter is nu... Hoe lang zijn jullie bezig? Ja, zo'n zes jaar. Zes jaar? Bijna. Ja. Bijna zes jaar. Ja. Oh, oh, sorry. denk ik moet jou er even bij zetten. Ja? Ja. Ja? Zes, ja. Zes. Officieel. Officieel. Ja. Zes jaar. Uh, want want uh, Post Rock, dat vertelde je net bij de introductie van de eerste twee nummers die jullie uh, speelden. Zijn jullie uh, ook een beetje uh, van oorsprong een beetje een stevige band geweest? Ja, of? best wel. Ja? Uh, we hebben altijd wel... Wel wat gehad, wat, wel, wel heel veel gehad van wat we nu ook doen. Mm -hmm. het is nog steeds best wel enigszins pop, maar het is wel. We, zijn wel echt, we komen echt uit een soort post-rock hoek. Ja. Uh, en we luisterden nu nog steeds, maar vroeger vooral echt naar, naar wat hardere muziek. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk in het begin gewoon gezegd: van, we gaan gewoon muziek maken die we zelf heel erg vet vinden. Ja. En dan krijg je dat soort dingen. Ja. Dus je eerst uh, maar is er nog iets van die stroming nog een beetje terug te vinden... in, uh, in wat jullie nu doen? Of, uh... ja. Ja? ja, ik denk dat we altijd, altijd vooral als we elektrisch spelen... dat we uit, altijd uitbouwen naar een soort climax. Uh -huh. En uh, in ieder nummer of iedere set doen we dat wel. En dat is altijd, dan, dan bouwt het heel erg op. En ik denk dat dat iets is wat we altijd hebben gedaan. Dus uh -huh. uh, ja, een formule die we, die we nooit hebben losgelaten. En dat komt denk ik ook wel echt omdat we uit dat instrumentale hoekje komen. Ja. Uh, uit Utrecht, hè, daar -da -da -da zijn jullie gestationeerd als het ware? Of... Ja, ja? Ja. ja en nee? De helft. Ja, ja? nee, de helft. Zijn, de helft. Uh... Wie, wie, wie, wie komen er uit Utrecht dan? Uh, Danny en ik. Jij, ja. jij en Danny, uh, ja. ja. Oké. Okay. En Frans, waar kom jij vandaan? Ik woon op het moment in Eindhoven. Dat is een eind even uit uh, de ja. uh, ja, ja. richting. Hoe lossen jullie dat nou op met uh, repeteren of wat dan ook? Want ja, uh, dan moet jij die hele A, be, beetje de halve A2 uh, af, wat zeg ja. drie kwart van de A2, ja. A2 moet je wel af uh, om, uh, om uh, bij de band te, te komen. Ja. Ja. ja, we komen eigenlijk allemaal uit, uh, uit Os. Oorspronkelijk, Oorspronkelijk uit Os. Oorspronkelijk. En dan zijn we ooit begonnen. Ja. Ja. Dan hebben we een mooie repetitieruimte. En dat, ja. dat ligt nu ongeveer enigszins in het midden. Uh, dus daar gaan we dan uh, altijd repeteren. Mm. Dan gaan we... Naar Brabant toe. Naar Brabant, naar het ja. Brabantse land. Zit uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is, is daar ook een verschil in? In de in, manier, ja, uh, the way of life. Uh, en ook uh, <laughs> als het gaat om uh, muziekdingen doen of wat dan ook. We zelfs ook een band uit Noord-Limburg die ook uh, stevige muziek uh, maakt. Dus, uh, dus ja, wat, uh, wat had dat geeft. En ja, we komen dus oorspronkelijk uit Os. En Os ja. is wel echt een beetje de stad van het wat hardere, hardere rockwerk wat ja. dat betreft. Dus ja. wij zijn wel een beetje vreemde eenten bij het wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja. ja, was dat ook in die tijd dat jullie dan een beetje eraan aan werden gekeken? Omdat jullie juist ook een beetje andere muziek maakten dan, ja, dan de stevige... Ja. ja, zoals we al zeiden, we zijn wel begonnen ook met wat hardere muziek wat dat betreft. Maar toen we, toen we wat meer uh, inderdaad richting pop gaan, ja dat valt wel op. Mm -hmm. Dus het is uh, zo positief. Uh, het is natuurlijk ook een nadeel, want je sluit minder aan bij ja, wat er ja, ja, ja, heel veel ja, ja, ja. gedaan wordt. Maar, dat is logisch, maar je ja. onderscheidt je wel. Ja. Dat, uh. Uh, maar kan, kan, uh, is het is in die streek überhaupt eigenlijk nog een beetje een popsie? Ja, want Os, ja, het is uh, ja. niet zo'n grote stad, denk ik. Nee, nee, nee. nee. Dus, nee. Nou ja, het is dicht bij Den Bosch natuurlijk, ja, waar je een prachtige W2-poppodium hebt. Dus ja, ja. Daar, daar gebeurt het natuurlijk wel. Ja. Mm -hmm. Dus, uh, dus ik ja. zou zeggen dat er steeds wel in de omgeving... Uh, ja, ons heeft ook een eigen... Uh, volgens mij A-zaal zelfs. Dus een ja. eigen popzaal. Dus dat, uh, dat, dat, dat, dat hebben we dan, dan Dat wel. is de, dat dan... Uh, Oké. Okay. Dus er is wel een soort van uh, goede bodem om... Uh, ja. om uh, ja, ja, ja. Uh, en, en hoe zijn jullie dan toch uh, jullie tweeën dan in Utrecht uh, terechtgekomen? Heeft dat uh, te maken met uh, ja, het is misschien een privéverhaal, maar dat zou natuurlijk kunnen. Vrouwen, maar een... vrouwen, vrouwen. vrouwen. Oké, okay, ja. Vrouwen achterna. Ja, oké. Okay, nou, dat, zou, dat is een goede verklaring. Maar uh, vinden jullie het een uh, uh, jullie en uh, Danny vinden jullie het een, een beetje een toffe stad uh, Utrecht uh, in dat opzicht? Ja, ik vind het echt een toffe stad. Ja. ja. Ja, nee, ik, ik woon er heel graag. Ja? En, maar ook, ja, Utrecht heeft ook gewoon een prachtige muziek uh, uh, scene wat dat betreft. Jo Maartjes, Stilwave? Jullie. Uh, ja. ik, ik heb er nog een paar hoor. Oh, wat, een paar, wat een, een paar. Om maar even een paar ja. te noemen. Dus ja, ja, dus ja het zijn, er zitten wel wat. Want dat zijn mensen die, die wij hier kennen en wij ook draaien. Dus. Ja, precies. En dat, ja. die komen allemaal uit Utrecht. Dus een uh, ja. eentje een beetje uit de buurt. Crimson Inc. Die komen uit Wijk bij Duursteden. Dat ligt een beetje okay. ernaast. Dus uh, ja. maar goed... Uh, maar er zit, er zit wel wat. Dus, ja, je is uh, toen zo'n bandje wat Kensington heet. Dus ook, dat, doet dat, het toch, dat is, toch is wel een beetje iets te hoog <laughs> gegrepen voor ons. Ik moet dan, uh, ja, dan moet ik een beetje denken aan een ober die uh, bij Hotel van de Werf ooit uh, zat. Dat is even een afwijking van... Ja. van, van, van hè, uh, jij zegt Kensington. Ja. Maar ik vergelijk het even met, een, uh, met iets bestellen bij Hotel van de Werf. Een, uh, een kopje cappuccino. Maar daar staat alleen maar een braviloortje de hele dag uh, te, te loren. En uh, toen was er een vrouw die zei van... Wilt u voor mij een cappuccino waarop de, de Ober en de serveerder zei. Dat is voor dit bedrijf iets te hoog gegrepen. Dus voor <laughs> ons is dat dus Kensington is iets te hoog gegrepen. Ja. Uh, maar ik uh, bedoel, Marcus en ik kunnen wel bogen over uh, dat wij hier Chef Special en the Night ooit hebben gehad. Dus ja, dat zijn wel ja. klinkende namen. Maar ja, nee, nee, maar uh, om dan, aan te geven dat het in Utrecht uh, ja, wel ja. Bedrijf, wat dat betreft. Ja, ja, ja. oké. Okay. En dat zijn dan nog uh, wat wij dan noemen twee Hanerse bands. Die tot uh, twee keer huisband hebben geschopt bij uh, de Wereld Draai Door. Dus Sue de Knight als laatste dan ja. het afgelopen seizoen. Maar goed, eh. Uh, is... band. Ja, maar goed, uh, we gaan het weer over, over jullie hebben. Uh, uh -huh. Want uh, snode plannen had ik, al, had ik al begrepen dat jullie uh, die hebben. Jullie dan toch wel voor, uh, voor materi meer materialen op te nemen. Uh, ja. Nou is er ook meteen de vraag wat, wat vind je liever Wat heb je dan, wat heb je dan ook uh, Iets op vinyl uitbrengen Of uh, dat het een beetje voor de is, voor de, voor de mensen die uh, Jullie muziek ontleent zich daar wel voor Om ook hè, Als je gaat crowdfunden voor, uh, voor, uh, voor een album uh, ja, vind Om iets vind? Ja vind ik wel Ik ja. denk uh, dat, uh, dat, dat dat heeft wel iets ja. Ja, Het is nee, een idee denk, je... denk ik ja, je... Het idee is hier geboren dus nee, <laughs> Zeggen jullie maar ja, Ik vind vinyl altijd wel gaaf Maar ja. Ja, dat is echt zo, inderdaad zo'n punt waar we het zelf ook nooit over eens worden. Wat gaan we nou uiteindelijk uitbrengen? Wat komt er nou uiteindelijk uit? Ja. Dat hebben we nog helemaal niet besloten. Maar we wel, uh, zijn we wel heel erg aan het overwegen om uh, uiteindelijk een EP uit te brengen. Ja. Uh, met vooral veel. Uh, dan nog even de muziek uh, als het gaat om de aandacht. De Herclub... Uh... De club 3 voor 12 Utrecht heeft het al opgemerkt. En 3 voor 12 ja. Utrecht sowieso dan in dat, ja. in dat opzicht. Dus dat is wel prettig, hè? Dat, uh, ja. dat, uh, dat de regionale 3 voor 12 dat al uh, hebt gezien. Ja, we hadden het eigenlijk ook niet per se verwacht. Nee? We hadden al een single uitgebracht in september. En uh, we dachten, we gaan het nu gewoon nog een keer doen. Dan kunnen we weer lekker gaan spelen en zo. Mm -hmm. En dus, we hadden niet per se verwacht dat, dat, het, dat, dat we, zeg maar, ook hier zouden komen. En dat we dan in die Excel en dan 3 voor 12 Utrecht, zeg maar, dat, dat ze allemaal zouden gaan, gaan, gaan, gaan luisteren naar ons. En hmm. dat ze het allemaal zouden gaan draaien. Dat is best wel een uh, hele mooie lasing. Ja. Ja. Um, over Utrechts materiaal gesproken. Ik was er dus nog één vergeten. Want die heeft op datzelfde avondje... waar jullie hebben gestaan ook een EP gepresenteerd. Nou, heet die, uh, heet die EP. Is ook ja. een Utrechtse band eigenlijk. Amsterdam is het eigenlijk. Ja, ja Amsterdam. Panday heette ze. Maar ze waren wel in Utrecht. Dus, uh, en uh, Dit is dus de, de, de single. Uh, dat, dat nummer dat heet So Seducer. Mijn hand in je pocket. Getting warm while we walk through sand. I keep wondering why we would worry whenever Wanderlust comes to man. You Van het een naar het ander. Maar Panday is uh, dit uh, geweest. En ze hebben een uh, tijdje terug. Ik uh, geloof op 25 mei hebben ze daar uh, gestaan. Uh, om hun EP te presenteren. Inmiddels hebben ze ook een andere uh, frontvrouw. Kim Erkens is uh, de, de dame die het uh, tegenwoordig doet. En dat is ook wel duidelijk uh, te merken. Overigens een uh, leuk uh, verhaal achter uh, Kim is dat zij voor uh, de Alzheimer Stichting ook uh, portretten maakt. Voor, uh, van mensen die uh, ja, de ziekte hebben. En daar zingt ze dan een liedje mee. En uh, dan dat, dat, werkt, ja, dat, dat levert toch heel veel aandoenlijk leuke uh, momenten op. Ik heb een aantal van die filmpjes gezien. En dat, dat is de andere kant van Kim. Dus we kunnen, we kunnen wel zeggen... dat zij op het podium misschien wel een hele... Uh, ja soms uh, haast op Kate Bush-achtige wijze het podium bespeelt. Maar ondertussen is er ook nog een andere kant. En dat is ook een hele mooie kant om te belichten. Dus uh, het is uh, wel duidelijk. Uh, tien voor negen. We gaan nog even doorpraten met de mannen van, uh, van Gifter. Want uh, ja... De bent die uh, oorspronkelijk uit Oost komt... maar inmiddels de Vleugels heeft uitgeslagen in Utrecht. Um, een van de dingen want, waar uh, wij ook mee te maken hebben... als uh, radiomakers uh, of programmamakers... is dat wij dus altijd uh, met... Uh, met ja, wij zijn het dienblad, zei ik net uh, onder, uh, onder de panden door. Uh, we, we, we brengen de muziek dan maar over het voetlicht. En we vertellen er nog een, een, een verhaaltje bij. Maar uh, hoe lastig is het om uh, je muziek uh, aan de man te brengen... En, vooral, ja, je wil toch dat je, dat je materiaal een beetje op een goede plek terecht komt, omdat er meer mee wordt uh, gedaan. Want dat is natuurlijk wel de stille droom van elke muzikant. Ja, of uh, ja. of uh, zouden jullie jokken uh, als dat niet zo was? Nee, uiteindelijk wil je natuurlijk dat je muziek gewoon door zoveel mogelijk mensen beluisterd wordt. Ja. En dat zoveel mogelijk mensen het dan ook toch vinden natuurlijk. Ja. Maar dat is een hele uitdaging, ja. Zeker. Ja. Uh, is, uh, is, uh, is het dan uh, een uh, ja, hard werken voor weinig in dat, in dat opzicht? Ja, eigenlijk, eigenlijk ja, wel. Ja, ja. ja, heel hard. Maar aan de andere kant, is het, het is ook al heel erg leuk. Dus dan ja. wordt het hard te werken. Wordt, ja, dat is dan helemaal niet erg. Het vergoedt veel. Ja. ja. Zeker. Uh, zit de muziek in, in jullie genen? In, uh, in, in jullie uh, aderen, om het dan maar zo te zeggen? Uh, ja, ja. Denk ik volgens mij wel. Volgens mij zijn we allemaal, als we lang niet hebben gerepeteerd, of uh, een paar weken al, denk ik. Komen we komen bij elkaar, dan net voor die repetitie. Het allemaal heel chagrijnig. Ja. Wanneer, we dan, wanneer we dan gaan spelen en daarna zijn we alweer. Heel chill. Ja, okay. gewoon, uh, ja. Dat, dat, ja, het, het is een soort verslaving of zo die we hebben opgebouwd en waar we eigenlijk ja. niet van afkomen. Dus, uh, dus ja, volgens mij zit het wel echt in onze gen, om het zo te zeggen. Uh, nog één ding, waar komt het ontbrekende bandlid vanavond uh, vandaan? Uh, ook uit Os. Ja. Ook uit Os. En uh, hij woont momenteel in Den Bosch. Den Bosch. oké. Okay. Gewoon in drie steden in totaal. Oké, okay, tot oké. Okay. Um, maar voor hem geldt hetzelfde verhaal, net als uh, wat je net uh, af, afsteekt. Uh, gewoon van uh, we, we doen het omdat we het ontzettend leuk vinden om muziek uh, te maken. Ja, ja, zeker. En om, om, om gewoon bijvoorbeeld shows te doen. En, ja? en, en, uh, Lukt dat dan ook een beetje uh, nu? Ja het, ja, het is wel anders geworden. Ook ja? vooral, ik denk de tijd, maar ook het, het, het feit dat we nu andere muziek maken, dat het toch wel. Op andere plekken binnen moeten komen en dat ja. dat, dat, dat uh, de stap, zeg maar, best wel, best wel groot is. Ja, dat, uh, uh, helpt het ook uh, zoals uh, idioten uit Zandvoort uh, die uh, dan jullie materiaal draa draaien en uh, zeggen: 'Van ja, uh, uh, uh, uh, want wij uh, vinden Speechless gewoon een goede single. Kijk, ja. ja, helpt altijd, tuurlijk. ja, ja. ja. Hey, ik denk als je gewoon uh, op meerdere plekken gewoon door mensen. ...ondersteund wordt uh, en, en die het tof vinden. Ja, weet je, zo, zo moet je het een beetje als een olievlek... Uh, ...proberen uit te breiden. Ja, uh, er ja. is één iemand uh, geweest uit Nijmegen... ...die was uh, gewoon zo ver... ...dat hij zijn auto pakte. Nou, Voor jullie kom ik nog wel een... ...maar dat heeft hij één keer gedaan en daarna niet meer. Dus uh, dat is okay. Colin Hoeven geweest. Maar het is ja. natuurlijk wel uh, fijn om te horen... ...dat je dan ook nog hier aan de kust... Uh, ...wordt uh, gedraaid in een uh, programma. Ja, zeker. Ja. Heb je dan ja. ook geen moeite ja. om... Hè, de auto te nemen en dan hier naartoe te rijden... om uh, even een, uh, een twee nee. uur durend programma te doen. <laughs> nee, sowieso nee. niet. Het is eerst ja? eerste gewoon superleuk om te doen. En om, om, ja, dan zijn we gewoon samen en dan gaan we muziek maken. En muziek maken is één al leuk. En, uh, en we hebben er uiteindelijk ook wel iets aan. En, mm -hmm. uh, en het is ook natuurlijk heel, heel goed om dit, dit zo vaak mogelijk te doen... omdat er ook alleen maar uh, beter van wordt, hoop ik. Nou, ik. ik geloof, ik geloof, ik geloof ik ja. je meteen. Dus... Ja. Uh, Jullie zijn ook nog even aan de kust geweest? Een boulevardje genomen of niet? Ja, we waren even op tijd. Dus Danny en ik hebben even een kleine fotoshoot gedaan aan het strand met z'n tweeën. Ja, het is wel een. Het is zijde, dat zo vaak zijn wij niet bij het strand. Nee. Uh, ja, ik, ik zit even met de tijd ook nog. Uh, goed, maar we gaan nog even door uh, in, uh, in het opzicht. Uh, want, want, uh, want ja, uh, Snoede plannen, of plannen hebben jullie natuurlijk ook. Uh, hmm. de, het verhaal Mailman en Martijn Groeneveld, hoe zijn jullie daar aangekomen? Want dat is ook nog iets uh, wat, uh, wat een beetje triggert. Zijn, zijn jullie naar ja. hem zelf toegegaan of is hij bij jullie... Uh, uh, dus gekomen. Of is het gewoon wij... eigenlijk een toevallige uh, samenloop van omstandigheden dat uh, jullie met elkaar naar nadaking zijn gekomen? Nee, ik denk dat we heel bewust voor, voor Martijn hebben we gekozen. En dat we daar dat we, dat op een gegeven moment staat op het punt: we moeten een producer hebben die ons gaat helpen met onze muziek. Mm -hmm. Maar gewoon naar een soort uh, hoger plan, hoge plan uh, trekken. Ja, precies. Ja, ja? ja en dat, dat, dat wilden we. En toen zijn we gaan kijken van wie zou ons daarbij kunnen helpen. Dan hebben we via uh, mensen die ons vaker helpen, hebben gevraagd van kun je even. Pijlen bij Martijn of hij het leuk vindt. en uh, uh, Toen kregen we een positieve reactie. en Toen zijn we maar gaan, uh, gaan afspreken. Zo. Ja, Want, Want hij, heeft, uh, hij heeft uh, meerdere dingen gedaan, uh, zag ik in het verleden. Dus uh, ja. uh, ook beginnende bands heeft hij uh, veel al uh, geholpen. We hebben zelfs uh, materiaal van Kashmir Hakim. Is een singer-songwriter die in 2010 meegedaan. Zo lang geleden, uh, ja. uh, maar goed. Ja, daar ja. heeft hij ook uh, zijn vingers aan uh, gewaagd. Ja, zeker. Ja, en, en dingen als Rondé en een blauw Zie je, kijk, en, dat uh, bedoel ik. John Coffee. Uh, nou ja, dat zijn de grotere namen. Dat ja. de grotere namen. dus uh, ja. Maar, hoe, ja. Uh, maar geeft hij dan ook iets, iets mee van jongens, hier zou ik op letten en zoiets. Ja, je kunt hem denk ik op twee manieren uh, benaderen. Je kunt zeggen van we willen gewoon een hele goede plaat opnemen. We weten precies hoe we het willen doen. En uh, jij doet de knoppen om maar zo te zeggen. En je mm -hmm. kunt natuurlijk dus ook kunt iemand zeggen van. Laat, we nemen je mee in het proces en we willen echt dat je onze producer bent en je ja. meedenkt in de songs en dat, de laatste daar hebben wij voor gekozen om dat samen met Martijn zo op te pakken. Ja. Uh, dus we zijn uh, samen ook echt de repetitieruimte in gegaan om naar de, uh, ja, aan de, aan de nummers te schaven en, en te kijken van nou, hoe wordt dit nou echt een, echt een goede song. Ja. En daarna zijn we pas de studio ingetoken met, ja. uh, met hem. Want hebben dus jullie ook een muzikale achtergrond in dat opzicht of niet? Je bedoelt ook wel opleiding? Ja, opleiding. Nee. Niet. Geen van allen. Geen van allen. Dus ze nee. zijn gewoon, om, uh, gewoon om, uh, op een gegeven moment een instrumentje gepakt en uh, maar gaan spelen. We hebben wel allemaal overwogen en zelfs hier en daar zelfs wat stappen gewaagd wat dat betreft. Maar uh, we hebben niemand, uh, nou ja, Nick, Nick die er nu niet bij is, Nick, die ja. heeft wel uh, helemaal een broodacademie afgerond. Ja, dat bedoel ik. Dat dus zijn uh, dus het is het uh, ook, uh, muziekmanagement dan wel, maar, uh, <laughs> ja. maar ja, nou ja, dat is het enige wat dat betreft. Dat is het enige. Ja. Nou ja. We vergeten allemaal gewoon uh, ja. hard werken en veel tijd en energie instoppen. <laughs> ja, dat dat, uh, het is uh, heel veel uh, transpiratie en ja ook een beetje inspiratie, dat, dat sowieso. Uh, we gaan er nog eentje draaien. Deze man komt uh, uit, uh, uit Zandvoort zelf, jazeker. Uh, uh, uh, hij maakt uh, deel uit van band, maar hij maakt ook zelf muziek. En dan heb ik het over Koen uh, Alvarez. En dit is het nummer Hell or High Water. Tot aan het nieuws van 9 uur.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 Someone twice their size Leave this fool in his own dog. But I won't keep my feet dry There will come a time to rescue her I am ready, I can swim Come hell or how old Come a time Tot zover het ritme van Zfm. Zf!